De werkonderbreking gaat morgenochtend om zes uur verder in Naaldwijk... waar een van de andere vijf vestigingen van verloren Holland staat. De Jordaanse havenstad Akkaba is opgeschrikt door een mysterieuze raket -explosie. De raket kwam neer op een pakhuis, niemand raakte gewond en de schade is beperkt. Volgens de Jordaanse regering was het projectiel van sovjet en was het niet vanaf Jordaans grondgebied afgevuurd. Waar de raket dan wel vandaan kwam is nog niet duidelijk... De spanning in het gebied liep de afgelopen week op... nadat Israël al zijn burgers die op de Sinaï op vakantie zijn... had opgeroepen daar weg te gaan. Er zou concrete informatie zijn dat Israëliërs ontvoerd zouden worden. De Egyptische Sinaï ligt tegenover Akaba aan de andere kant van de Rode Zee. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn drie doden gevallen... en zijn zeker 75 mensen gewond geraakt door een raketaanval. De explosies waren in het zakendistrict... en deden zich onder meer voor bij een treinstation... Volgens de regering zijn de granaten afgevuurd door anti-regeringsdemonstranten. De tienduizenden aanhangers van de oppositie eisen al weken nieuwe verkiezingen en vinden de regering van premier Abisid corrupt. De Thaise regering staat onder grote druk om een einde te maken aan de demonstratie. In New York heeft president Obama een toespraak gehouden om steun te krijgen voor zijn financiële hervormingen. Obama wil de financiële sector beter reguleren. om te voorkomen dat belastingbetalers opdraaien voor het overeind houden van banken. Mogelijk was heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. Met, Met nu Alternative FM. Make it feel alright. Now wel eventjes een uh, fijne opening van deze Alternative FM vanavond. Uh, geen Menno Hoekstra, maar we zitten uh, hier wel uh, met uh, Marcus er nog bij. Hey Marcus! Yo. Yo. En drie heren van Palalalaka! Yo, yo, yo, yo. Jawel! Hey. ...finale ronde van de Robakda wordt, Maar uh, we hebben nu ook het onzalige idee bedacht... Uh, ...om vanavond mee te gaan doen aan een barbattle. Dus het betekent dat er een aantal collega's ergens in het dorp bezig zijn... ...om de hoogste warmte te draaien in het Zandvoortse winterseizoen. Hoewel, het is nu uh, als ik naar buiten kijk toch wel uh, enigszins een beetje mooi weer geworden. En degene die daar alles over kan vertellen is Ron Brouwer van Laurel en Hardy. Die heeft het onder andere uitgevonden. Ron, goedenavond. Hey, goedenavond. <laughs> ja. uh, in een uh, zeer alternatief radioprogramma dat we de jaren ook nog eens een keer mogen begroeten, maar uh, dat heeft niet uh, zomaar een uh, reden dat we je bellen, want vanavond is de afsluiting van de bar battle. Ja, en het zijn collega's van ons hè. Ja, dat klopt. Uh, de team uh, team, uh, mystery team in Hardy, de laatste van de hele reeks van twaalf, ja. wordt, wordt uh, georganiseerd door CFM. Ja, ja. Uh, nou had ik iets gelezen, de slechtste barkeeper, uh, een zingende bardame en nou uh, dat, dat stond allemaal op het affiche. Ja, dat klopt. Ja? maar dan Weet jij wel wie dat is, toch of niet? Nou, ik denk dat die, die fotograaf dat dat de slechtste barkeeper alle tijd is. <lacht> Laat die het nou maar doen. niet horen. <laughs> <laughs> nou, die zingende bar -dame, die, die zal jij uh, volgende week nog een keer aantreffen op Koninginnedag, neem ik aan. Ja, die staat bij ons op het podium, ja. Die staat uh, op Joyce. het podium, dat is ja, Joyce. Joyce en, en, en dan hebben we nog uh, Pascal en Maurice. Klopt, en ja. Maurice is natuurlijk de slechtste barkeeper van heel Kennemaland. Is hij de slechtste barkeeper? Ja, ja, dat zegt hij zelf tenminste. Nou, daar geloof ik helemaal niks van, maar goed. Maar dat zullen we vanavond even zien. Uh. Ja. Um, nou, als mensen dus uh, wat willen weten, dan kunnen ze dus bij jullie terecht, neem ik aan. Nou, het wordt een hele gezellige avond. Joop van Nes gaat uh, gezellig uh, oldtimers draaien, heb ik begrepen. Oh, uh, oldtimers? Moet ik dan denken aan auto's uh, bij jullie voor de deur of niet? Nee, uh, maar de oude goede nummers, weet oh, je wel. Ja. Uh, je, je weet hoe Joop is, hè? Ja. Dat, dat hoef ik jou niet te vertellen, toch? Nee, nee, nee hij, is, uh, hij is wat dat betreft een fenomeen op het uh, gebied van radio als het gaat om oude muziek. Dat bedoel ik. Dat... Maar we gaan ook natuurlijk moderne muziek draaien. Het wordt gewoon een gezellige afsluiting van, uh, van het barbattle seizoen. Uh. Mm. En uh, ja, ik, ik ben natuurlijk niet de enige die het organiseert. Dat doe ik samen met, uh, met Dave van de VEM en uh, met Peter van de dus, uh, oh, ja, ja, dat moet ik even zeggen erbij. Ik dus ja. doe het niet in mijn eentje natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, het, is, het is de afsluiting van een, uh, een barbattle seizoen begrijp ik. Ja, we hebben een reeks van twaalf barbattles. Uh, met, met allerlei uh, ja, teams die, uh, die meegedaan hebben uh, Ik kan heb er een paar noemen, daar moet ik even, even, even goed nadenken. Uh, we begonnen met de coureurs ja. uh, van het circuit uh -huh. Jaadje Lammers en uh, consorten uh, SV Zandvoort, dus, uh, de voetbalvereniging met Pietje Keur bijvoorbeeld ja. uh, De strandpachters met, uh, met Bas ja. En uh, nog meer uh, strandpachters uh, Non-stop, dat waren leuke meiden verkleed als nonnetjes Non-stop. Ja. Tol, ja. Tol. En dan had ik ook nog iets begrepen van de Mickeys. Uh, ja, de Mickeys uh, en... van uh, de gemeentepersoneel. En drie weken terug een, uh, een zeer illustre uh, gezelschap van alleen mannen met kil Schotse kilts aan en werken allemaal wat en t-shirts. Uh, en dat uh, heette uh, de Vol geloof ik. Dat was de Vol die hebben hier een hele strip uitgevoerd. En uh, ja, dat was gewoon uh, hilarisch. Ja, ja, ja. Het is gewoon gezellig. Je hebt gewoon elke donderdag uh, is er wel ge uh, gezelligheid in het dorp. Ja. En, uh, nou, uh, wat, wat, wat, uh, wat denk je van deze ploeg? Wat gaan ze doen? Nou, er zit heel veel pit in. Uh, ze, zitten, ze staan helemaal klaar om iedereen te ontvangen. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, ben nou, benieuwd, uh. ze, ze kunnen dus daar uh, bij jullie uh, terecht in de straat. Het ziet er al heel gezellig uit, Joyce die, uh, die staat achter de bar te werken en die, uh, die zingt achter de bar terwijl ze aan het werk is, en nou, dat vind ik ook wel knap eraan. <laughs> hele aria's worden tegen gebracht, maar goed. Wow, uh, een toppertje hoor. Ja oké, okay. nou uh, Ron, dankjewel voor uh, dit moment. Ja, jullie ook bedankt, en, uh, ja, ik, uh, ik wil namens de radio Team CFM, uh, heel veel succes wensen vandaag bij de barbettle. En ik hoop dat er nog mensen even langskomen, om, uh, om ze aan te moedigen. En we, en we spelen, of we ze spelen, het gaat allemaal om, ook om een goed doel, hè. Ja. Dat zijn de kleine, kansarme kinderen. Soms voor ze kinderen die uh, niet op vakantie kunnen, die, uh, die helpen wij, uh, uh, om op vakantie te gaan samen met, uh, met Pluspunt. Dus ook, uh, dat ook, is wel goed doen, natuurlijk. Ook helemaal goed. Hé, hey, ja. dankjewel even voor de bijdrage in, okay. uh, in de uitzending. Dankjewel. Ja, bedankt dat ik even wat uh, mocht vertellen erover. Is goed. Oké. Okay. Doei. Doei. Dat was uh, Ron Brouwer. Nu gaan we gewoon uh, verder met uh, de gasten die hier uh, aangeschoven zijn. Want ik zie een uh, bijna overleden Samba uh, bij uh, liggen. Klopt hè Simon of niet? Dat, uh, dat klopt, maar ja. niet helemaal overleden dus. Uh, nee? Ja. je nog een beetje uh, nog weten te, te repareren? Ik heb een, uh, een, uh, een pleister erop geplakt oh, ja. uh, en ik hoop dat dat uh, zijn werk doet. Ja. Ja. Jullie gaan, uh, het is niet de volledige bezetting, want uh, jullie zijn met z'n drieën, maar ik uh, weet uh, dat jullie met z'n vijven zijn. Dat klopt. Ja. ja, wie zijn er niet? Uh, drummer en de bassist, uh, die zijn er niet uh, vandaag. Ja. Dus, uh, David en Bas. Bas. Bas. Hij speelt Bas. En Maarten. <laughs> ja, Bas speelt de Bas. Maar Maarten en Willem en. Zo houd jij... ik het zelf al. Ja, uit, ja. Oh, ja dat is ja. heel mooi. Maarten en Willem en jij, Simon, zijn er wel. Ja. Dat, uh, dat dan heb jij correct mensen... gezien. Dat... <laughs> ja. Nou, ik, uh, jullie stonden niet voor zomaar uh, in de finale bij uh, de Robak woord Jullie hebben echt ook iets uh, bereikt. Uh, Vond ik tenminste. En ook uit het juryrapport kwam dat hij uit de, uh, uit de, uh, toch uit te voren. Uh, ja, we zijn tweede geworden. Ja, ja. We, nou, goed. Uh, ja, een wedstrijd. Ja, ja, het is het, appels uh, met peren vergelijken, heb ik soms wel eens het idee. Ja. He? ja. Kijk, ik word uh, gelijk alweer gebeld. Ja. Nou ja, die, die, die leggen we er even naast. Uh, nou ja, we gaan zo direct het uh, allemaal meemaken wat uh, betreft uh, uh, het, uh, wat jullie gaan doen. Uh, ja, de telefoon gaat aan die kant, uh, Marcus. Ik heb een telefoon. Uh, laat me gaan. Uh, ja, de mensen zijn hier uh, gewoon... Uh, ja, even onder de knop hangen. Uh, ja, even onder de knop. Nou, we gaan eerst nog even een stukje muziek draaien. Ik, uh, en dan komen we bij jullie uh, terug. Het is uh, fijn als jullie ongeveer vier nummers... Uh, Laten horen ze direct. We hadden eigenlijk uh, twee in gedachten vanavond. Tweede gedachte? Ja. Dan doen we er twee. <laughs> Maakt niet uit. Twee, uh, twee uh, akoestisch. En dan gaan we natuurlijk ook verder praten. We hebben wat leuke plaatjes muziek. meegenomen. En, uh, ja, nou ja ik, heb er een, ja, ik heb er al één afgenomen. Ja. Uh, ik neem aan dat je. <laughs> nee, maar dit zijn gewoon uh, leuke plaatjes van andere, andere, van andere artiesten. artiesten. Nou, die gaan we, die gaan we zeker draaien. Dan, dan worden het zo direct nog twee nummers, dus we hebben alle tijd. Uh, dan gaan we gewoon eventjes uh, dit uh, draaien. Dat is een, uh, een groep die ook in de finale heeft gestaan. En die stonden echt met lege handen. Dat is deze groep Gangster. 3, 2, 1, time bomb. Spend your time longing for control. van het uh, album Celestial Objects en dat heet Solar System. Um, ja, we gaan zo dadelijk uh, beginnen met uh, een van de twee nummers die hier uh, live ten gore wordt gebracht van het drietal van Palalalalaka. Zeg het goed hè? Drie maal la en dan ja. een k. Ja, het is altijd de meeste die breken hun bek terecht, werkelijk over. Zelfs Pepe Fiesje had er toch wel moeite mee. Even over die naam, want hoe is die naam bedacht, Simon? Um, die naam is ontstaan. Ontstaan, hoe? Um. Ja, de, de, de, misschien dat jij dat uh, goed kan... Nou ja, uh, Willem, misschien uh, dat jij uh, uit kan, uitleg kan geven over hoe die over, naam... Was... hoe hun hun naam hebben bedacht. Ja. Hoe hun mij, de naam hebben bedacht. Volgens mij is het, een, het is een term. Een term? Een term die de vrijheid in de muziek omschrijft. Ja. Yeah. Dat kan alle kanten uitgaan. Niet in een hokje te stoppen. En Palalaka is eigenlijk een van met de uh, bloed mm -hmm. En uh, die kon ook van alles. Ja. Dus daar komt het aan vandaan. Ja. Uh, ontstaan dus. Uh, ontstaan. ja was dat met jullie vijven uh, ergens van, we moeten toch ergens nog een bandnaam uh, uh, voor elkaar krijgen? Nee, die bandnaam bestaat al, uh, al sinds 2006. Ja, ja dat is al een jaar. die bestaat al jaren. Die bestaat ja. al een tijdje. En de naam bepaalde al sinds uh, omstreeks 1850. Uh... 1850. 1850? Dus <laughs> hebben jullie gewoon de geschiedenisboekjes er even bij, uh, die bij genomen? Ja, we hebben er nog ah, ja, ja. Um, ja, ja, want... Maar uh, niet te googlen. Nee? Ja, <laughs> nee. Want, want toen bestonden er nog geen computers. Uh, nee. Uh, yeah. ja ik bedoel maar gewoon... Uh, nou ja, geschiedenisboeken... Het is flamenkul natuurlijk, maar uh, jullie hebben toch... Nee, uh, ik, ik, ik heb geschiedenis gestudeerd. Heb je echt? Uh, niet afgemaakt overigens, maar wel gestudeerd. ja, ja. Maar heb jij een, um, ja, een belangstelling voor de Ierse geschiedenis dan? In dit, uh, in dit verband? Want ja, als je die naam een beetje uit um, uh, Ierland komt... Nou, ik heb meer belangstelling voor... Uh, uh, ...bepaalde facetten gebeurtenissen uit de geschiedenis. En ja. dat kan eigenlijk overal plaatsvinden. En, uh, het hoeft niet per se Ierland te, te zijn. Ja, want uh, de mensen die jullie muziek al gehoord hebben... ...dat zijn er nogal heel wat uh, inmiddels. Dat vind ik wel. Want ja, als je in Patronaat hebt gestaan... ...en uh, ook nog uh, op allerlei andere plekken hebt uh, gestaan... ...waar ook nog een aantal mensen... ...dan vind ik dat daar <lacht> zeker toch wel... Uh, ...enkele duizenden mensen dat, uh, dat er al weten wie Palalalaka is... Ik heb ze niet geteld. Maar nee, maar goed. Uh, maar omschrijven jullie muziek is eventjes... Uh, want uh, uh, want ja, uh, Ierland werd al genoemd. Dus ik neem aan dat er ook Iers invloed in zit. Nou, niet echt. Niet nee, echt? Nee, nee. Muzikaal niet. Muzikaal, nee. Nee? nee? nee. Uh, wie, wie, is er, wie is er begonnen eigenlijk uh, met, uh, met de band? Uh, wij, uh, uh, ik heb een broer. Jij en Maarten zijn ja. begonnen. Ja. En vervolgens kwamen daar uh, meer, uh, meerdere mensen bij. Ja. Zoals Willem bijvoorbeeld. <laughs> <Ja. laughs> Willem gewoon over met z'n tweeën even, nou die kan er wel bij, die niet. Nee, dat is flauw, ook flauwelijk ja, Nee, Ja, nou, ja. goed, uh, dat, dat, dat, loopt, uh, dat loopt zo zeg maar. Ja, maar kijk je ook wel echt serieus? Nou, kijk, u, hebben jullie ook echt serieus gekeken van welke mensen er wel bij passen ja, en niet? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ook persoonlijke, uh, uh, persoonlijke relaties binnen de band. Uh, ja. Hoe het klikt, dat is een van de belangrijkste dingen. Ja bij ons is het eigenlijk heel toevallig, ik kwam s nachts, hij werkte in een kroeg in Amsterdam en ja. ik kwam daar tegen en we hadden een gesprek over muziek. En uh, nou, het ging over Pixies en, uh, en dit en dat. Pixies, ja. En ze hadden net een plaat af en ze zijn op zoek naar mensen. En, uh toen ben ik bij hem thuis geweest. En toen zei Willem dat hij uh, drumde en, uh, en toetsen speelde en uiteindelijk ja. is hij uh, gitarist geworden bij ons. <laughs> heel heel uh, leuke loop verloop van je loopbaan zo'n beetje. Ja, ja, ja, ja ik had een opleiding in theater theaterafgrond. en uh, nou, daarna kom ik hem tegen. Nu zit ik weer in de muziek. Ja, maar heb jij met je theaterachtergrond heb je er dan even goed nog wat aan? Aan mijn theaterachtergrond. Ja. Uh, ik denk dat ik wel theatraal op het podium sta. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Ja, uh, maar proberen jullie dat ook nog op, op een bepaalde manier ook een beetje dat over te brengen? Of is de muziek die jullie maken uh, niet zo dat je echt als podiumband bezig bent? Nou, ik denk dat het uh, met, met name de muziek is, maar dat het, dat het ook zeg maar, meer naar elkaar toe groeit. Zeg maar. Dat is een ja. proces. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag denk ik moet doen, want dat, dat werkt ook niet zo denk ik. Nee. Dat, dat... Ik had er niet van tevoren bedenken nee. het, hoe dat nee. gaat lopen. D ja. Jullie gaan gewoon uh, het podium op en jullie zien wel waar jullie uitkomen. Ja. Is dat een beetje het idee waar... Uh... Nou, de muziek die moet goed, goed ja? gespeeld worden. En, ja. en, wat, uh, en hoe die energie op het podium is. Dat is op een gegeven moment gebleken na een half jaar repetitie. En op een gegeven moment in de balie in Amsterdam. Ons eerste optreden. En, ja. en, en, en toen bleek pas hoe, hoe het op het podium zich manifesteert. En uh, dat bleek wel een energieke... Uh, te zijn. Ja, over dat uh, ja. eerste optreden wil ik het zo nog even hebben. Want dat is natuurlijk altijd een, uh, een aardig begin. Op een gegeven moment ga je het podium op en dan. Ja. Uh, we hebben ook uh, muziek van jullie meegenomen. Jullie hebben ook muziek meegenomen, waardoor jullie enigszins een beetje zijn beïnvloed. Zeg ik het zo goed? Ja, ja dat kan je zo stellen. Ja, blur had jij uh, had je bij je? Ja, niet alles van blur dan. Maar nee. blur is een hele. Ja, Wa waarom blur? Uh, nou, luister naar het liedje zou ik zeggen. Oké. Okay. Uh, ja. ja, dat nummer dat, dat, uh, dat heet. Ducks, uh, Essex Dogs. Dogs? Ja. Zo heet het nummer. Ja. Oké, okay, daar gaan we nu naar luisteren. Allereerst was het uh, Blur en ten tweede was het uh, ja, eigenlijk de groep die hier in uh, drie fouten aanwezig is. Eigenlijk zouden ze in vijf fout moeten zijn. Maar twee zijn er niet, drie zijn er wel. Twee fouten Pal minder. Dan. Ja, dan vij uh, uh, vijf min twee is drie. Oh. <laughs> Palalalaka was dat, uh, wat uh, van het uh, cd'tje afkomstig is. Die heb ik gauw geronseld van Simon, want uh, hij had nog een plaat over. Dus die heb ik gelijk van hem overgenomen. Dan moet hij weer uh, thuis in een zijn verzameling gaan kijken van... Heb ik er nog eentje? Vast wel, denk ja, ik. Ja. Ganin was die, toch? Ja, Ganin. Ghanin. Ja. Hoe ben je uh, gekomen om oh, dit nummer uh, te maken? Dwaazenbui? Dwazen, uh, dit nummer gaat over... Uh, nou, dit nummer eigenlijk... Tenminste, het nummer uh, instrumentaal uh, bestond al Maar we uh, ja. uh, waren een, een, een tijd geleden gevraagd om uh, voor het kwartiermakersfestival... Uh, een nummer te schrijven over opkomende psychose. Ja. En uh, ja, uh, daar is vooral de tekst dan, uh, en later ook wat extra invulling op gebaseerd. Uh, ja. Opkomende psychose. Ja, uh, psychose. Ja. Um, uh, is... ah, ja, Vrolijk? Ja, uh, ja. Zal gelijk even... Op een speelse manier. Op een speelse ja. manier. Ja. is ook. Uh, ja, oké. Okay. Dus, ja. dus het is uh, gewoon met een uh, fikse glimlach uh, op de mond en uh, dit. En dat is, uh, dat is het eigenlijk. Met een, do een dosis humor? Of moet ik het zien? Ja, eh... Uh... Ja goed, hoe moet je het zien? Uh, ja. Ja. Ah, het liedje klinkt vrij ja. vrolijk. Wacht even, wacht even, nee. uh, even Maart, ik pa nee, nee. pak even mijn, uh, mijn microfoon en dan uh, ga ik even proberen of ik jou op een andere manier uh, uh, ja. de buik... Nee, ik zei, het liedje is vrij vrolijk. Ja maar, krank, maar ja. ja, maar het onderwerp is dan misschien weer iets minder vrolijk, maar de combinatie is dan weer een beetje... Oké, okay, duidelijk. Contrasten. De, co de contrast, daar gaat het om. Nou, dan is het duidelijk, want dan uh, weten we waar het over, he, over gaat. Uh, jongens, uh, over het eerste optreden, daar gaan we het straks nog even hebben. Want ik hou hem vast. Maar uh, nu hebben jullie ook hier een, uh, een klein optreden van twee nummers. Ik zou jullie graag willen vragen of uh, jullie al het eerste nummer ten gehore willen laten brengen. Nu al? Ja, mm. <coughs> ja, er, worden, er zijn. Nou ja, goed. De, de, de, de Samba is er in ieder geval. En twee akoestische gitaren. Willem en Maarten, de, gita de gitaren. Simon uh, bedient Samba. Samba-bal. <laughs> samba <laughs> uh, welk nummer, heren? <coughs> uh, Bay of Pigs heet het nummer: Bay of Pigs. Palalalaka. Good Ja, ik, ik vond hem helemaal geweldig. Ja, Geïmproviseerde ge ge ge ge ge ja. versie. Eventjes, ja, ja, ja ja ja ja goed, maar hij zal het uh, in ieder ja. geval op de de dagprogrammering... Ik ja. deze zeker draaien, deze versie. Ik weet niet hoe, of hoe ik hem op de cd moet aantreffen. Is hij ook redelijk toegankelijk? Is het hardste. Nee, dat uh, uh, is nu het rustigste. Ja? Maar uh, het is uh, op de cd de, de versie op de cd is. Wat stevig? Ja, ja wat keihard. Het hardste ja. nummer van de CD. Denk ik. Hardste nummer, dan is hij zeker niet geschikt om in Goedemorgen's Antwoord te draaien. Want dat, <laughs> <laughs> dat, dat vraag ik dan maar eventjes. Dus uh, goed, heren. Dus, uh, dat, dat, uh, dan weet ik dat in ieder geval dat ik deze akoestische versie wel kan gebruiken. En uh, dat andere versie op die CD van de dag dus niet. Uh, <laughs> dat lijkt me wel duidelijk. Goed. <laughs> Kijk, ik ben er nog niet helemaal vanaf van mijn allergie. Dat was ook de reden waarom dat interview wat ik uh, op die vrijdagavond had met uh, Maarten en met, uh, met Willem. Gigantisch uh, de mist is in gegaan. Maar goed, uh, we gaan uh, wel even iets anders doen. Deze jongens hadden we ook in uh, de studio. En dat waren de winnaars van de Rob Agda Award van vorig jaar. Ik heb het over John Doe's Revenge. En Best of Bet You Weep. Dit was Strip to Dover. Die hadden we al gedraaid. Het gaat om deze. Hier is het nog. Nou, waarom? Hallo. Krijg ik, krijg ik weer dit? Dit, dit hoor. Het nou, is echt niet te geloven. Dubbelklik, jongen. Dubbelklik? Ik gooi hem er meteen uit. Dubbelklik. Juist, hier is hij. John Doe's Revenge. Nogmaals. How relations were? You try to fumble, mostly end up being hurted. Strange, ain't she this little girl? But a woman is deserted, another left alone. You say I don't care, but still I'm the one awake at night. It's just a foolish sentence, but it means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 was dat van John Doe's Revenge. Uh, dat is een leuk systeem. Hij heeft uh, ons meerdere malen uit de brand uh, geholpen. Maar als ik niet weet hoe het werkt, dan hoor je ineens twee keer een, een nummer wat ik al eerder heb gedraaid. Ja, dat, uh, wat je is... helemaal niet wou draaien. Nee, dat, uh, het, is, het is een leuke groep. Uh, hè? Trip to Dover. Maar uh, om nou eens gelijk drie keer uh, achter elkaar in te starten, dat vond ik een beetje te veel van het goede. Uh, John Doe's Revenge die hebben we hier ook gehad. Wat heel erg leuk was, is dat we die deur daar uh, in de studio gewoon eruit hadden gesloopt. Anders konden we de drummer niet uh, ertussen zetten. Ja, dat, dat zo erg uh, was het in uh, juli van 2009. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Uh, heren, want uh, het eerste optreden, dat was natuurlijk uh, net waar we het gesprek mee afsloten. Want ja, uh, Willem, jij kwam er op een gegeven moment bij... Uh, nadat je met uh, Simon had uh, gesproken in een... Ja, een uh, nachtkroeg. Een aftanse nachtkroeg in Amsterdam. <coughs> maar dan... De buurvrouw. Ja, maar, buurvrouw, ja. maar, eerste, maar het eerste optreden, uh, dat vond plaats in... In de Bali in Amsterdam. In de Bali in Amsterdam. In Bali in Amsterdam. Ja. Hoe was dat? Uh, lang wachten vooral. Ja? Ja, we moesten... Uh, het, was een, het was een feest, s'nachts... Uh... Ja, het was een grote onvruchtbaarheidsfeest. Een grote onvruchtbaarheidsfeest. Ja. Wat moet ik me daar weer bij voorstellen? Uh, carrièrevrouwen die dan... Uh, uh, Mantelpakjes, dames, of ja, zoiets? Uh, nou, niet onvruchtbare vrouwen, maar uh, ja. het ging over uh, ja, vrouwen en carrière, denk ik. Nee. Nee, in de culturele Daarover, sector. Dat het misschien niet meer nodig was om... Uh, te nemen. Aha, ja. kinderen nemen. Uh, ja, dat is een ja. leuk punt, maar ja. kinderen Krijgen. krijg je hè, ja. dus ja. En, en, ja. kinderen neem je niet. Ik kinderen. heb het nog een in mijn schoen gehad. Uh. Nee, Sinterklaas is uh, nog ver weg, maar... Ja. <laughs> uh, maar goed, <laughs> dat was dus lang wachten. Okay, nou, naga. we zouden om half twaalf... <laughs> Ik heb nog steeds last van die, uh, die luchtwegen uh, toestand. Yes. Dus. Nou, we zouden maar. om half twaalf uh, gaan spelen, Dat was een eerste optreden. Waar we hadden al zeden ja. de hele dag. En dat duurde maar twee bands voor ons, gevallen uh, ja, ja. letteren. En nog een bandje, En, een en bandje. toen speelden we uiteindelijk pas om half twee. Of half toe. twee, Sorry. S'nachts. Ja. Snachts. Ja. Maar dat, was, dat ging Was goed. het wel was ja. Dat was goed. leuk? Ja. ja. Dat ging heel goed. Ja. ja. ja. Publiek ja, ja, ook? Ja, het werkte ook nog was mee. Ja? ja, het was tof. En, ja. Ja. Voor een eerste optreden was dat uh, helemaal oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, dat was goed. Dat was strak. Dat jullie... Maar goed, het is ook niet dat we uh, daarvoor allemaal nog nooit op een podium hadden gespeeld. Nee, oké, okay, maar, uh, maar goed. Maar ik kan me voorstellen dat je ergens uh, wordt neergezet. Uh, dan neemt de zaal eigenaar je in eerste instantie ook van: uh, laat maar even wachten. Uh, half twee uh, in je spel nou, het meer half dat uh, Het liep gewoon een beetje uit. het was een feestje en er was daarvoor een uh, vooravondse uh, iets. Yeah. En daarna kwamen de bandjes dus, uh, en dat liep een beetje uit. En dus wij gespeeld als laatste, dus dan, ja, dan wordt het wat later. Ja. Steeds spannender. Ah, uiteraard. uiteraard, maar goed. Uiteraard. Uh, dat, dat was de Bali. Ja. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe, uh, hoe is het daarna eigenlijk? Uh, nam het uh, wat betreft optredens toe? Ja, goed, uh, want Bali is naast Paradiso. <laughs> ja? Daar mochten we twee maanden later spelen. Die dus, hebben uh, oh, dus je hebt Paradiso ook gespeeld? Ja, ja. Hmm. Dus, uh, hoe is dat dan eigenlijk? Want ja, uh, dat is toch voor een hoop muzikanten toch een beetje een popwalhallah om daar te, gaan, te mogen staan. Ja, het is een bijzondere plek. Uh, komen we komen graag nog een keer terug. Uh, ja. Ja, het zit heel... het er ook in, denk je? Ja, wel, wel niet. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, ik, ik, ik weet niet, het misschien, dat jij, uh, kijken, misschien maar... dat jij een reden hebt. Uh, nou, nou ik, ik, weet ik niet, ik, maar kijk, er is dus wel bekendheid in het podiumcircuit voor, voor jullie band in ieder geval we deden daar in de het voorprogramma voor uh, van uh, John Kerry, yeah. More Green, yeah. en uh, dat zijn vrienden. En, uh die hebben ook ons voortprogramma okay, dus gedaan. Ja. Uh, Bij onze CD-presentatie ja. in Pakkenhuis Wilhelmina. Uh, dus het is ook een ja. beetje een sientje ja. wat uh, helpen elkaar denk ik ook een beetje. Ja, is dat, is dat ook een beetje de kracht? Dat je het ook van elkaar een beetje moet hebben denk, denk je? Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Ja. Ja. <coughs> ja. Pakkenhuis Wilhelmina, want die, uh, die CD die is nog niet, niet zo lang geloof ik. Nee, hij is, hij is uh, 3 april uitgekomen. Hij staat nu net op iTunes. Uh, Zie je? Dus ik heb er eigenlijk een verse CD uh, in mijn handen. Ja, dus. vrij vers. Met ja. Een met Hoeshi nog wel. Ja, is zelf, ja. God, wat ben ik eigenlijk uh, trots dat ik dus nu gewoon een cd in mijn poten heb uh, die ik straks hier op een donderdagavond kan draaien. Dat, ja, ja dat, vind ik, uh, dat vind ik altijd wel leuk om, uh, om te horen. Ja, want uh, er gebeuren zelf wel dingen dat je een hoop dingen wel eens mist. Maar uh, pakhuis Willemina, wat is dat voor? Een, uh, wat is dat dan weer voor iets? Want... Dat is een hele toffe plek. Uh, ja? Uh, ja, uh, uh, ik weet niet of je die buurt een beetje kent. Uh, nee? uh, uh, uh, Oosthandelskade of hoe heet het? Uh, aan het uh, IJ. Ja, uh, ja. Wel aan de, ja. de centraal kant, zeg maar. Ja. Niet in het noord. En dan een stukje oost. En er zit, uh, zit naast Panama. Schoonlijk oh, daar zit ken, het. Ja. Ja, ja, dan weet naast ik het wel. Een hele toffe plek. Ja. Uh, goede sfeer. Dus, het uh, was een geslaagde avond. Uh, yeah. ja. Uh, ja. Nu heb je dat, uh, hebben jullie dat materiaal. Ja. Dus dat uh, gaan jullie uh, fijn uh, proberen ja, onder de aandacht van het publiek uh, te brengen, denk ja. ik. Ja. Daarom zitten we hier. Ja, uiteraard. Ja, ja. Uh, nou, we gaan straks nog even één nummer spelen. Eerst nog, uh, nog een, uh, een ander nummer. Dat is uh, van iemand die ook in uh, het uh, patronaat heeft uh, gestaan. Heeft het helaas niet uh, gered. Er was uh, een dame die uh, gekomen is tot runner-up in de eerste voorronde. We hebben het over Tess. Tess, Marcus. The sight of the choking hypocrisy that shines from this door Behind the bars and behind the windows The products of a silent massacre show Desperate screams of tears and disgust and anger Pressure in his mind, pushing him away Forces him to step back from this tragic vision These helpless victims' remains Murder for sale is written in red on the pavement And People walk by, but they can't see Cause they are used to closing their eyes How can people still buy These products of the pain and misery Of all these individuals who were killed Used to be hanging up there Beetje donker, dus het zou ook wel prettig zijn als we er nog een beetje licht bij hebben. Heel fijn. <laughs> dus, uh, Tess was dat. Ja, een beetje uh, heeft ook wel een uh, aardig sfeertje, maar het is een beetje. De... We gaan de zomerse kant op. Tess was dat, <coughs> uh, we hadden het dus net over. <coughs> Sorry, uh, we hadden het net over het aantal uh, de plekken waar uh, Pallalalaka <laughs> heeft uh, opgetreden. Pakkenhuis Wilhelmina werd genoemd, uh, met name over de CD-presentatie. Nou weet ik ook waarvoor, uh, waarvoor we dit uh, doen vandaag. 3 april is die uitgekomen. Die CD ziet er heel netjes uit en uh, we gaan uh, er zeker ook hier in Alternative FM de komende tijd wat van gaan draaien dus, uh, nu het alternatieve akoestische werk wat uh, de band uh, heeft uh, bedacht twee <laughs> nummers, dit is het tweede nummer dus voor het geval dat je het gemist hebt ja, jammer <laughs> dit, <laughs> dit, is het, uh, dit is het tweede nummer uh, Simon, wat, uh, wat is het, uh, hoe heet het nummer? Wat, wat Saint je... Paul heet het nummer Saint Paul ja. Aandacht, hier zijn ze Palalalaka I've tried to decide but my hands with that high. It's been a long time coming A long time coming anyway Well I get blinded by the light Because my eyes are too tired I got this That I might There's been dat klokje gelijk je slaat bijna 9 uur dan kan ik even meteen even kijken hoe laat het is voor de mensen thuis dan ga ik eventjes een klik maken naar, de... nou, ik heb nog anderhalve minuut dus dat gaan we gewoon even vol kletsen tot aan het nieuws van 9 uur dat was Lalalalaka met St. Paul Dat nou, is uh, tijd uh, om even lekker een sigaretje op te steken Heerlijk Ja mooi is dat uh, Het is bijna 9 uur en dat betekent dat we zo direct nog uh, met een vol uur alternatief FM terugkomen als ik eventjes mag kijken wat, uh, wat het wordt. Want ja, uh, <laughs> het blok staat er weer voor. Dus het is op goed uh, geluk. Maar eens even kijken wat het nieuws van 9 uur zo direct uh, gaat brengen. Op goed geluk springt hij er altijd zomaar ja, voor. Ja, gaat hij zomaar springen denk ik. Nou, ik, uh, ik, moet, het, ik moet het nog meemaken. Maar <laughs> dat gekke ding, dat staat er zo precies voor. Dus absoluut niet kunnen zien het is. Nou ja. Had je af moeten tellen als je de voorstaat in 45 seconden. Goed, uh, we merken het wel. Daar is iets kijken. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.